ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweden kiezen vandaag een nieuw parlement. Volgens de peilingen krijgt de centrumrechtse regering van premier Reinfeld net genoeg stem voor een nieuwe termijn. Maar het zal erom spannen. Voor Rijnveld is de sociaal-democratische oppositie niet de grootste bedreiging. Hij vreest dat een kleine ultrarechtse partij voor het eerst de kiesdrempel van 4% gaat halen. Deze anti-immigrantenpartij heet de Zweden-Democraten. Als centrum rechts geen duidelijke meerderheid haalt, kan de volgende regering afhankelijk worden van de Zweden-Democraten. Premier Rijnveld waarschuwde de kiezers, wie Zweden liefheeft, stemt niet op de Zweden-Democraten. Op de A4 bij Hoofddorp zijn de afgelopen avond vlak bij elkaar twee ongelukken gebeurd. Tegen acht uur raakte een auto met vijf inzittenden van de weg en kwam in een sloot terecht. De bestuurder kon de auto zelf verlaten. De andere vier inzittenden zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe. De bestuurder is aangehouden. Hij had vermoedelijk te veel gedronken. Een uur later sloeg op hetzelfde stuk snelweg bij Hoofddorp een auto over de kop. Over het aantal inzittenden daarvan en hun toestand is niets bekend. Een Fransman zonder armen en benen is erin geslaagd het kanaal over te zwemmen. Hij deed dat met beenprotheses in de vorm van zwemvliezen. Met de stompjes van zijn armen hield hij zichzelf boven water. De 42-jarige Philippe Croison verloor in 1994 zijn armen en benen, nadat hij was getroffen door een stroomstoot van 20.000 volt. Hij besloot dat hij desondanks het kanaal over wilde zwemmen. Na twee jaar training vertrok hij afgelopen ochtend uit Folkestone in Engeland. Ruim 13 uur later kwam hij aan in Wissant in Frankrijk, 34 kilometer verderop. Tijdens een deel van de overtocht werd hij vergezeld door dolfijnen. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot 6 graden in het binnenland. Overdag is het overwegend bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen.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 Kinderhart en steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. Pieter Sheet. Echt een leuke vent. Pieter Sheet. Echt een leuke vent. I'm gonna look up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 Hustler, baby, but that you knew And tonight is just me and you, baby, darling 6.9. Zie All right. I came to work at this party because I can make you feel Chance. No, gotta look better than them, yes It was nicer than them, yes, yes. Hold me tight girl. hold me tight What? Why is we after Try me off Woo. Came to back at this party You are the best, Boy. yeah You look better What? You look better What? Shoot him move What? Shoot him move Let's go no.